De SP wil dat de Tweede Kamer het abonnement bij Vodafone opzegt, omdat onduidelijk blijft of het telecombedrijf wel veilig is. Uit informatie van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden zou blijken dat de Britse geheime dienst grote telecombedrijven, waaronder Vodafone, betaalt om hun klanten te bespioneren. Als een provider zo onder vuur ligt, dan moet je de samenwerking opzeggen, zegt kamerlid van Raak.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 Wandel nu door 75 jaar Kruller müller museum met bijzondere audiotours van Vincent Bijlo, Anna Drijver en vele anderen. Top 75, tot en met 17 november. Denkt u dat we met z'n allen ooit nog winst maken op ABN AMRO? Durf te denken. Lees NRC Handelsblad nu 5 weken voor maar 10 euro. Ga snel naar nrc.nl ja. Inderdaad, nrc.nl ja. Stichting Lira feliciteert Ger Beukenkamp en Hans Hielkema, winnaars van de Lira Scenarioprijs 2013 voor Den L en de affaire Lockheed.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 Ik vond hem meteen al leuk, die teddybeer met die rare muts... die nu president van Iran is. En nu wil hij nog met Obama gaan praten ook. Tje, wat krijgt die er opeens een hoop leuke vrienden bij. Wel jammer dat hij er thuis zo weinig meer over heeft. Goedenavond, welkom bij het Oog van Donderdag... Well, here's another nice mess you've gotten me into. Wanneer iemand in de Partij van de Arbeidsfractie zijn Oliver Hardy kent... dan kan die er morgen mee terecht. Wanneer het daar over de JSF gaat. U hoort onze Haagse man Joost Vullings. En we gaan het ook echt over film hebben. Een grote internationale productie over nationale zeeheld. Michiel de Ruiter komt eraan. De zee zal vast ook een van de oorzaken zijn voor het verdwijnen van dorpen. We hebben een specialist op dat gebied, verdwijnende dorpen. En we gaan even naar Moerdijk... waar de dorpelingen vanavond geïnformeerd werden... over hun mogelijke verdwijning. En verdwijnende economieën die heb je ook... Of gaat het juist iets beter in Griekenland? En we hebben live muziek van J.M.I. Faulkner. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Donderdag, 19 september. Lijkt er net een definitief besluit genomen te zijn over de JSF... slaat dus de twijfel opnieuw toe binnen de Partij van de Arbeid. Een rapport van de Algemene Rekenkamer wakkerde die twijfel aan. Daarin staat dat de vliegtuigen in de toekomst wel eens duurder kunnen uitvallen dan nu is berekend. En de Algemene Rekenkamer betwijfelt of er wel genoeg vliegtuigen worden aangeschaft... om de ambities van de regering waar te maken. En het luchtruim bewaken, en de trainingen niet op inleveren... en de vier toestellen voor de missies in de wereld... dat die stelligheid voor de Algemene Rekenkamer niet vaststaat. Ondanks die kritiek maakt defensieminister Hennis Plasgaard zich geen zorgen. Natuurlijk zit er kritiek in. Het is de kritische, welbekende blik van de Algemene Rekenkamer. Dus ik ben blij met het rapport en ik ga met alle opmerkingen aan de slag. Maar de Partij van de Arbeid-fractie is zover nog niet. Die hebben nog veel vragen. Maar kan de Partij van de Arbeid eigenlijk nog wel nee zeggen tegen de JSF? Als het besluit niet goed in elkaar zit... dan mag u van ons verwachten dat we daar zeer kritisch op zullen zijn. En dat gaan we nu, nu we het rekenkamerrapport hebben. Gaan we het goed lezen, bestuderen en kijken... wat we nog allemaal te vragen hebben aan het kabinet. Dat klinkt als een voorzichtig ja, maar... Daar denken ze bij de VVD toch anders over. Volgens mij zijn er heldere afspraken gemaakt over allerlei zaken, ook hierover. En uh, ik kijk met vertrouwen de besluitvorming tegemoet. De vernietiging van alle chemische wapens in Syrië zal een jaar in beslag nemen en 1 miljard dollar gaan kosten. Dat heeft president Assad in een interview met Fox News gezegd. En wie gaat dat betalen? Eén ding staat voor Assad voorop. Zijn land niet. If de uh, American Administration is ready to pay those money. En we kunnen weer een lichtpuntje in de economie noteren. De werkloosheid daalde in augustus. Maar niet te vroeg gejuicht, dat kwam vooral door de mooie zomer. Mogelijk dat het goede weer daar een rol speelt. Eh, terrassen zitten vol eh, en mensen moeten toch bediend worden. En dat zijn juist vaak die jongeren die in de horeca een, een bijbaan vinden. Jongeren die niet bang zijn om handen uit de mouwen te steken, al doen ze liever iets anders. Ja, ik ben uh, piloot. En uh, ja, dat is, uh, op momenten uh, is daar geen werk in te krijgen, of uh, nagenoeg niet. En we sluiten dit overzicht af met oud-Ayacint Gerry Muren, die op 67-jarige leeftijd is overleden. Wereldberoemd geworden door dat balletje houden tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid in 1973. Muren zelf vond het gek dat iedereen juist dat moment heeft onthouden. Daar waar ik, wat iedereen denk ik wel herinnert, het balletje een paar keer hoog hield. Maar waar ik, en als de mensen het aan me vragen, niet begrijp dat ze de uitslag niet weten en wie het doelpunt heeft gemaakt. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En de ene Ewout heeft het getikt en de andere leest het nu voor. De krant van morgen. Ja, er zijn zoveel jongeren die hbo-verpleegkunde willen gaan studeren... dat vrijwel alle hogescholen een maximum willen instellen. Niet omdat er geen werk is voor verpleegkundigen... maar vanwege een tekort aan stageplaatsen tijdens de opleiding. Dat blijkt uit cijfers die het Nederlands Dagblad heeft ingezien. De zorginstellingen zijn dolblij met de extra handen aan het bed... maar ze hebben het zo druk dat ze nauwelijks tijd hebben... om de studenten te begeleiden. Alleen in Leeuwarden en Zeeland geldt nog geen studentenstop. En dat is wel een risico. Als alle uitgeloten studenten straks hierheen komen... hebben we wel een probleem, zegt een woordvoerder van de Hogeschool Zeeland. Het aantal jongeren dat verongelukt op een spoorwegovergang... is dit jaar gestegen van 0 naar 4. Een schrikbarende trend, vindt spoorbeheerder ProRail. Een woordvoerder vertelt in Spits dat onlangs een jongen is aangereden... die de trein niet hoorde, omdat hij een koptelefoon op had. Daardoor is de kans op ongevallen 40% hoger dan bij mensen die geen muziek luisteren. En daarom begint ProRail met een campagne om jongeren te waarschuwen. De bezuinigingen op de stamrecht BV leveren veel minder op dan het kabinet denkt. Fiscaal deskundigen zeggen in het Nederlands Dagblad dat vermoedelijk minder mensen dan gedacht... Het kabinet hoopt dat mensen de komende tijd geld uit de stamrecht BV opnemen... omdat ze dan een belastingvoordeel krijgen. Het geld is bedoeld voor de oude dag. Slechts een enkeling zal er een Jaguar van kopen, zegt een van de deskundigen. Het zou zomaar kunnen dat bedrijven nu sneller gaan reorganiseren... om te voorkomen dat de Belastingdienst meeprofiteert van de ontslagvergoeding. Want zo'n gouden handdruk kan na 1 januari ineens tienduizenden euro's lager uitvallen omdat veel mensen daar geen trek in hebben, slaat dat een gat in de toch al rammelende begroting van Dijsselbloem, vreest de Telegraaf. De Volkskrant is op bezoek geweest bij de Friese ambassade in Den Haag. Het is een ludieke actie om Prinsjesdag extra aandacht te geven. En de provincie zit in een flow, zegt, zegt commissaris van de koning Joritsma, die optreedt als ambassadeur. Maar er zijn ook zorgen. Door de bezuinigingen verdwijnen er banen bij Defensie, de Politie... Rijkswaterstaat en de Belastingdienst. Alles bij elkaar is dat bijna een kwart van alle arbeidsplaatsen in de provincie. De noordelijke provincies moeten volgens Joritsma meer moeite doen... om dingen gedaan te krijgen dan andere regio's. Misschien moeten we de ambassade maar openhouden op het Joritsma. Als er niet geboord wordt naar schaliegas... laat Nederland 30 tot 85 miljard euro in de grond zitten. De emotie regeert in plaats van de feitenkennis... zegt een deskundige in de Telegraaf. Alternatief voor het schaliegas is het importeren van gas uit Rusland. En daar moeten we voor betalen. Ik vraag me af of dat nu beter is voor het milieu... zegt hoogleraar Turkenburg. De kranten van de persdienst schrijven over de Franse juwelier... die een overvaller doodschoot. Er barstte direct een discussie los of de juwelier dat wel had mogen doen. Veel Fransen zijn boos dat de overheid niets kan doen aan het straatgeweld. Op Facebook heeft de juwelier inmiddels 2 miljoen likes. De overvaller was een bekende scooterdief. Hij hield van scooters, zei een familielid, tot verbijstering van veel mensen. De vader van de overvaller zei dat zijn zoon geld nodig had... Het spijt me dat die jongen dood is, maar je moet je kinderen wel goed opvoeden... zegt de juwelier tegen de persdienst. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Donovan Frankenreiter was dat. Ja, de JSF... Altijd lastig voor de Partij van de Arbeid morgen. Dus dat gesprek daarover in de fractie en een zaterdag met de leden. En dan helpt een kritisch rekenkamerrapport op donderdag niet. Joost Vullings, goedenavond. Ja, hallo Chris. Te Den Haag. Laten we meteen tot de kern doordringen. Gaat de Partij van de Arbeid de JSF nog uit de lucht schieten... of vliegt die over een paar jaar door ons zwerk? Ja, het laatste. Kijk, Diederik Samsom zit nu bij Pauw Witteman... en hij zei, ik heb nog geen besluit genomen... en het kan formeel nog alle Kant op. Formeel kan het eh, in de praktijk niet. Er zullen in de partij nog heel veel woorden aangeweid worden. Maar in die end zal de partij, eh, de fractie en de leden gewoon eh, akkoord gaan. En ja, eh, veel discussie nog, maar dat ding komt er gewoon. Ja, nou gaat dit al, ik geloof, een jaar of twaalf zo voor tegen. En dan de hele tijd dat geurm en al die pijn. En nu, nu ook alweer eh, bijna een week... Waarom deze zelfkwelling? Waarom niet gewoon meteen even doorbijten en uh, klaar ermee? Ja, dat denken ze bij de VVD ook wel eens. Van, uh, nou ja, het is geven en nemen. Nou, nu moet je als Partij van de Arbeid incasseren. Nou ja, slik die pil dan ook gewoon snel door, die bittere pil. En dan kan je weer over tot de orde van de dag. Zeker met die gemeenteraadsverkiezingen aan, toch? Dan kan je het maar beter gehad hebben. Maar ja, dan hoor je toch binnen de Partij van de Arbeidsfractie van, ja, dit ligt te gevoelig om die pil in één keer door te slikken. De partij moet eigenlijk gewoon door een soort rouwproces heen. Ook zeker omdat die gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. Die wethouders en al die raadsleden ja. die campagne moeten gaan voeren... die moeten eerst overtuigd worden van het feit dat die JSF best een goed idee is... en voorzien worden van de argumenten om het uit te leggen aan de achterban... En dan zal de Partij van de Arbeid akkoord gaan. Ja, en, en waarom ligt het dan uh, zo moeilijk? Wat heeft de, de sociaal-democratie eigenlijk tegen die straaljager? Ja, dat is, dat is op zich wel een, een goede vraag. Want het is natuurlijk geen pacifistische partij. Uh, maar ja, toch ligt het aanschaffen van wapentuigen altijd gevoelig. Was met de F-16 destijds ook al moeilijk. Hmm. Gaat om een enorm grote orde. En dat in tijden van crisis, dat maakt het ook gevoelig. Kijk, en officieel is de Partij van de Arbeid uh, altijd uh, eigenlijk alleen maar tegen uh, het meedoen aan het ontwikkelen van het toestel geweest maar wel een, een waterval en Kamervragen gesteld... over de geluidsoverlast, over ja. de, de risico's... Eh, noem maar op over de kosten van het toestel. Kortom, de Partij van de Arbeid heeft er alles aan gedaan... om heel Links-Nederland te doen geloven dat ze tegen het toestel zijn. Terwijl formeel altijd het standpunt was van... joh, niet meedoen aan de ontwikkeling... en destijds kopen het van de plank. Ja, en wat denk ik ook heeft meegespeeld... is het feit dat Rechts-Nederland vanaf het begin af verliefd was op dit toestel. Ja, dat is een reden voor Links-Nederland... om dat toestel minder te vinden. En wat ook iemand... Behalve als je met ze gaat regeren. Ja, en dan, ja. Ja, dan moet je ervoor zijn. Maar ook zoals een, een, een PvdA tegen me zei... die in zo'n zaaltje was geweest vorige week. Op een paar hoor je ook gewoon mensen zeggen... maar zelfs Matt Herber was, van de LPF was voor dat toestel. En dat is voor veel linkse mensen een reden... om tegen dat toestel te zijn. Kortom, ja. de JSF is een symbool geworden. Ratio speelt geen enkele rol meer. Het is echt pure emotie. Nou ja, en dan uh, zaterdag naar de leden. Hè? Diederik Samson. Uh, in, in, in Zwolle geloof ik. Uh, leg, leg het maar uit. Hoe gaat hij dat doen? Nou, ze hebben inmiddels een soort QA ontwikkeld. Hè? Een Vraag en antwoord. En uh, nou, laat ik zeggen, ik ben Diederik Samson, uh, Chris, en jij bent het Gewone Partij van de Arbeidlid. Wij komen elkaar op straat tegen. Okay. Op zaterdag op de markt. Bij en een... ik zeg Samson, wat maak je me nou? Ja, dan zeg ik zeg ik. Uh, meneer, ik, ik begrijp u helemaal. Het is natuurlijk ook buitengewoon lastig voor ons. Maar laat ik u een paar vragen stellen. Uh, ten eerste, meneer. Bent u voor een, voor een luchtmacht? Uh, ja, die hebben we wel nodig. Ja, ja, ja en, en het is natuurlijk zo dat die luchtmacht... onze, onze eigen jongens en meisjes in, in verre landen moet kunnen beschermen. Assad moet kunnen aanvallen. Dus ik neem aan dat hij ook wel een luchtmacht wil die wat kan. Ja, anders hoef je geen luchtmacht te hebben. Precies. Nou, En wat wil nou het geval? Meneer, we hebben nu F-16's. Prachtige toestellen, maar die zijn toch echt veel te oud. Kunnen gewoon niet meer mee... Uh, in deze tijd. Dus we hebben een nieuw toestel nodig. Ja, ja en, en nou hebben we gewoon alle toestellen uh, vergeleken. En dan blijkt toch uiteindelijk... dat die JSF het toestel is dat het meeste kan. En we willen namelijk heel veel... Want we willen gewoon alle risico's kunnen bestrijden, meneer. En daarom, ja, helaas valt de keuze toch op, het, op de JSF. En ik hoop dat u dat kan begrijpen. Nou, vorig jaar waren we nog tegen. Uh, ja, dat, dat, dat is zo. Maar dat heet dan voortscheidend inzicht. En we hebben toch nog eens echt gekeken. En, en uh, ja, hoe het, hoe het ook uh, went of keert. We hebben dat toestel nodig. En uh, dit is nou eenmaal het beste toestel. Ja. En gaat dat werken, dat, dat uh, toneelstukje wat wij nou net deden? Nou ja, ik, ik, denk, nou, ik denk wel dat het voor veel mensen toch wel, een, wel een, op zich nog wel een eye-opener zou zijn. Want uh, het is wel zo dat heel veel PvdA'ers inderdaad met het idee leven dat de partij tegen is. Terwijl als ze hun eigen verkiezingsprogramma erbij pakken, staat erin uh, de Partij van de Arbeid wil dat de F-16 vervangen wordt. En hmm. dat daar een besluit over wordt genomen in de komende kabinetsperiode. Ja. En de JSF wordt niet uitgesloten. Dus wat dat betreft kunnen, het is natuurlijk altijd heel gemeen... maar alle leden ja. en achterban kunnen om de oren worden geslagen... Ja. met het eigen verkiezingsprogramma. Misschien staat het wel op de band zelfs. Uh, morgen een extra fractievergadering. Uh, is, de, is dat dan nog belangrijk als ze geen kant meer op kunnen? Nou ja, het, het sowieso was het een fractievergadering. Die was al gepland. Want uh, die, die ledenraad van de aanstaande zaterdag... die is ook al veel langer gepland. En dan gaat de fractie gaat daar uitleggen aan, uh, aan de leden die daar aanwezig zijn... hoe ook gewoon de miljoenenloosheid en de begroting in elkaar zit. Wel op zich grappig. Ze hebben dan uh, allemaal tafels. en Aan iedere tafel een kamerlid die dan gaat uitleggen... hoe het zit met de miljoenennota. Wat wil de toeval? Dat zijn 35 tafels. Ik zou zeggen, voor <laughs> ieder JSF-toestel, een tafel. Maar het moet dus ook over meer gaan. Maar goed, morgen wordt er zeker gesproken in die fractie uh, ja. over de JSF. Maar ik denk dat het meer gaat van hoe... want dat rekenkamerrapport, dat vinden ze wel vervelend. Dus ze gaan nu allemaal vragen stellen aan het kabinet. Er zullen randvoorwaarden gesteld worden. Het zal me niks verbazen als er op de ledenraad ook een soort... Mot Wordt geformuleerd waarin de Partij van de Arbeid zegt: aan deze voorwaarden moet worden voldaan, en dan kunnen we akkoord gaan. Een soort motie terp-huis, maar dan over de JSF. Hmm. En uiteindelijk uh, wordt dat ding gewoon aangeschaft. Ja. En wat doet de liberale coalitiegenoot? Die, die, die kijkt deze worsteling met genoegen aan? Of ze nee, nee niet met zielig. genoegen. Ze oh. weten zelf ook hoe het is om, om intern verdeeld te zijn. Dus ze geven de Partij van de Arbeid de tijd. Maar de uitkomst, die moet wel vaststaan. Oké. Okay. We gaan het zien morgen en overmorgen. Dankjewel, Joost. Graag gedaan. En we hebben live muziek in de studio J.M.I. Faulkner. Morgen staat hij in uh, Paradiso. Hij was ook al eerder uh, bij ons. Straks praat ik wat verder met hem. J.M.I., welcome. You. What's your first song, gonna be? first song I'm going to play is a song called In My Father's Boots. Mm -hmm. Hear my father's boots. I sleep right in. Smell of old leather hit my nose. Hear my father's boots. Oh, with it, oh, and I'm worn, telling me the places that he would go. I sit them on like he once did, tied up the laces like he once did, boys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 My father's boots yeah, yeah, yeah Well I could never fall the man to me he was perfect His boots there was some scars But underneath circles He was a man who loved and nurtured me from a kid Love on me like his own father then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 Oh, yes, I did. And then I stopped, retraced my steps, took off them boots. That's when a boy been called man You're my father's boots, boots, boots, yeah. You're my father's boots, boots, boots, yeah. You're my father's boots, boots, yeah. Father's boots, boots, boots, yeah. You're my father's boots, boots, boots, yeah. yeah, yeah, yeah. J.M.I. Faulkner in de schoenen van zijn vader. Straks hoort u meer van hem. Filmregisseur Roel René, goedenavond. Meneer René. Ja. ja, daar bent u. U kunt mij horen, heel goed. Ja. Um, ja, u maakte de afgelopen tien jaar een naam in uh, Hollywood... met actiefilms en horror. Uw laatste film is zelfs een ik, Dead in Tombstone. Ja, dat klopt, ja. ja het gaat uh, deze week in première op het festival Film by the Sea in, uh, in Vlissingen. Maar um, nu gaat u voor het eerst een heel lang weer een Nederlandse film maken... over Michiel de Ruiter. en daar gaan we het over hebben. Um, Grote film wordt het, hè? He? groot budget, begreep ik. Uh, nou ja, voor, voor mij uh, een normaal budget. Uh, hmm. 6 miljoen euro is het budget. En uh, dat zijn ook wel de budgetten waarvoor ik in Amerika in films ja. maak. Ja. Maar voor Nederland is het veel geld, toch, of niet? Zeker. zeker. Ja, ja. En um, iets anders dan wat ik net opnoemde. Een historische uh, film. Hoe, hoe komt dat zo? Nou, ik, uh, ik, ik, ik ben altijd een ontzettende fan geweest van uh, de Nederlandse historie. En uh, daar liggen gewoon hele mooie en spannende verhalen. En uh, de, 17, of de 17e eeuw, uh, de Gouden Eeuw, is gewoon een, uh, een super uh, interessante tijd. Ja. Waarin Nederland eigenlijk uh, de wereldmacht had, zoals dat heet. Weet je wel? We hadden toen zo'n 20.000 schepen varen over de oceanen. Ja. Terwijl Frankrijk op dat moment iets van 500 of 600 schepen had. We, we waren een... Uh, een, een grootmacht. En tegelijkertijd waren we een republiek. Dat was natuurlijk uniek, want we hadden geen koning, uh, we waren omringd door Koninkrijken. En uh, het is gewoon een hele interessante moment in de geschiedenis. En Michiel Ruiter is dan natuurlijk de ultieme held in die tijd. Ja, en, waar, en waarom gaat een regisseurshart daar speciaal sneller van kloppen? Nou, omdat uh, uh, er is een hele interessante tijd uh, over politiek, weet je al. De, mm -hmm. de orangisten tegen de republikeinen. Mm -hmm. Dat was een soort uh, strijd in Nederland, een groot conflict. En je, je wil uiteindelijk verhalen maken over conflicten. En Michiel de Ruiter, die staat eigenlijk het midden daarvan. Die wil geen keuze nemen, geen partij nemen tussen die twee strijdende machten. En die uh, frustratie, terwijl die ook nog eens Nederland probeert te beschermen tegen de Engelse, Engelse agressie moet kiezen en wil niet kussen tussen die twee uh, polen. en Dat ja, ja. is gewoon een hele mooie uh, strijd. Een, ja. een, een, een innerlijke strijd. Ja. Gaat, u, uh, gaat u dicht bij, uh, bij de, de geschiedkundige feiten blijven? Ja, we blijven zo natuurgetrouw mogelijk bij de geschiedenis. Uh, Daar probeer ik echt zo, zoveel mogelijk bovenop te zitten. En Met z'n allen eigenlijk wel. Uh, deze film moet gewoon de tand destijds doorstaan. En over twintig jaar, als jongeren iets willen weven over de 17e eeuw. dan gaan ze naar Michiel eruit <lacht> kijken. Ja. Uh, dus die plicht beseft, dat besef ik me heel erg goed. Heel goed. Daarnaast moeten we natuurlijk ook gewoon een, een amusement-speelfilm maken. Ja. Dus het enige wat we eigenlijk gaan, uh, gaan doen, creatief doen. is dat we de leeftijd van Michiel en alle andere karakters een soort gemiddelde geven. Dus uh, Michiel zal in de film... zeg maar rond de 40, 50 jaar blijven. En daar kiezen we dan de acteur naar. Ja, ja. Um, maar we, we gaan niet laten zien... oké, okay, het is nu 10 jaar later of 20 jaar later. Hmm. Want het verhaal heeft een tijdspanne van 30 jaar. Maar wij... Wij, visueel, doen we dat in zeg maar twee, drie jaar. Oké, okay. nou laten we, laten we wat die feiten betreft uh, even luisteren naar een gesprekje. dat ik eerder vanavond had met uh, historicus Hans Goedkoop. Hij maakte de veelgeprezen televisieserie over de Gouden Eeuw voor de NTR. En ik vroeg hem om te beginnen wat hij ervan vindt. dat er zo'n internationale grote speelfilm komt over de Ruiter. Nou, fantastisch. Uh, verrassend op zijn minst. Uh, hij was uh, onze grootste zeeheld maar een betrekkelijk dramavrije man. Hij had driftbuien, wordt gezegd... maar verder uh, van heel laag gekomen, heel hoog gestegen... en toch eenvoudig gebleven. Ja. De beste vaar, hè, vader voor zijn manschappen. Ja. Nou, maak daar maar eens drama van. Ja. Nou, dat drama komen misschien nog op... maar is die reputatie, inderdaad de grootste zeeheld, uh, terecht? Denk ik wel, ja. Ja, ja in zijn tijd... Uh, als je een vijand was, dan. Uh, ja, als je naar de kelder gejaagd moest worden, dan toch maar door de ruiter. Dan had je toch wat van je leven gemaakt. Nee, dat was echt een, een, in heel Europa een absolute grootheid. Ja. Maar goed, dat drama, je schetst het zelf al, van heel eenvoudige komaf. Zijn vader was bierdrager, meen ik, die sjouwde met biervaten. Ja, en hij zelf stond als jochie aan het spinnenweer, aan het wiel, aan het grote wiel. Ik denk dat dat nou net het enige is wat bijna iedereen van hem weet, inderdaad. Maar tot grote hoogte gestegen, puur op kwaliteit, of heeft hij politieke hulp gehad? Of was het gewoon echt een hele goede zeeman? Het was een briljante zeeman, ook een hele goede stratege. Uh, heeft misschien ook geluk gehad. Um, en heeft politiek geluk gehad omdat hij de... de militaire held was van een bewind dat uh, dringend behoefte had aan helden. Uh -huh. uh, het zogeheten stadhouderloos tijdperk. De oranjes waren even uit beeld gemanoeuvreerd en het idee was dat die vooral ook buiten beeld moesten blijven. Ja. In plaats daarvan kwam een soort uh, ambtenarenbestuur onder Johan de Wit, briljante man, geniale man, maar ook een kleurloze man die ze realiseerde, ja, die oranjes, ja, dat zijn symboolfiguren uh -huh. en mijn bewind heeft geen symboolfiguur. Daar moet ik iemand voor naar, boven, naar voren schuiven. En dat werd uh, Michiel de Ruiter. Ja, ja. En we, we hebben het dan over zo'n beetje uh, de jaren 1650, 1660. Hè. Um, hoe, hoe, de, over drama gesproken. Uh, hij is aan zijn eind gekomen door een Franse kanonskogel... die zijn been eraf heeft geschoten. Hoe, hoe kwam hij terecht in uh, de Middellandse Zee waar dat gebeurde? Ja, dat is een heel triest verhaal. Dat stad Oudeloos tijdperk was voorbij. Er was weer een oranje aan de macht. Ja, die oranje had vermoedelijk niet zoveel op... met de ruiter die het vorige bewind zo had gesteund. En zo is de ruiter op een vrij hopeloze missie... naar de Middellandse Zee gestuurd met een krakkemikkige vloot. En hij moet zelf hebben beseft dat de kans... Aanzienlijk was dat hij daar niet zonder kleerscheuren vanaf zou komen. En dat is, euh, nou ja, dat is dramatisch wel een fascinerend gegeven. Die man was inmiddels, ik geloof, in de zeventig. Die had al tien keer met pensioen gekund. Ja. Maar hij liet zich euh, op het offerblok. Leggen. Ja. Waarom doet iemand dat? Dat is dé biografische vraag en de dramatische vraag. Waarom laat, gaat iemand zijn dood tegemoet wel bewust? Dat is wat iemand tot een held maakt. Een objectief criterium voor een held... is dat het iemand is die, een, uh, ja, die zijn leven in dienst stelt... van iets dat groter is dan hemzelf. Het gaat niet om hem, het gaat om iets groters. En desnoods... Geef je daar je leven voor. Dat heeft hij gedaan. Dus het is een van de misschien wel weinige mensen... in de Nederlandse geschiedenis... van wie je echt een heldensaga kunt maken. Het ingewikkelde is wat die man nou echt dacht. Ik verzin dit, hè? Ja. Wat die man <laughs> allemaal voelde en meegemaakt. We weten alleen dat hij door Oranje daarheen gestuurd is. De rest vul ik in. Ja. Nou, waar ik wel heel benieuwd naar ben... is hoe maak je een film die historisch een beetje betrouwbaar is... en toch ook binnen probeert te komen in het hoofd van die legendarische figuur. Ja, dat was historicus Hans Goedkoop, regisseur Roel René. Um, ja, nou, die, die vraag, dus hoe doe je dat? Historisch betrouwbaar en in dat hoofd kruipen. Want we weten ja. natuurlijk niet wat hij dacht. Gaat u dat, dat dramatische moment toen hij door de, de nieuwe uh, oranje... Eigenlijk zijn dood ingestuurd werd. Gaat u dat inderdaad goed gebruiken in die film? Dat zit in de film. Ja. En wij geven ook antwoord op de vragen die hij heeft. Weet ah. wel. Wat speelt er in de hoofd af? Waarom doet hij dit? Ja. We hebben daar heel erg jaren naar geresearched. En we hebben het antwoord gevonden. En, uh, en dat zit in de film. We gaan antwoord geven op de vraag die hij nu net stelde. Dat mogen en, we zeker nog niet weten. Zeker niet, dan moet je de film zien. <laughs> um, maar dat is echt een fantastisch mooi... En, en hij heeft gelijk, weet je wel. Daarmee wordt hij een held. Het is ja. de, de duidelijke keuze waarom hij toch die missie gaat doen. Ondanks dat hij uh, weet wat, uh, wat de afloop is. Ja. Die dramatische... De, de hele film gaat eigenlijk over uh, die loop. Waarom maakt hij uiteindelijk die keuze? Ja. Wat heeft die keuze bepaald? Daar bouwt alles naartoe op. Daar bouwt alles ah, naartoe. Okay. En, uh, en je ziet dat, dat zijn leven met Anna de Ruiter, zijn vrouw de vriendschap met Johan de Wit, dat dat allemaal een rol... en zelfs de vriendschap met, uh, met Willem de derde, mm -hmm. dat dat allemaal een rol speelt in die uiteindelijke beslissing. Prachtig. En wordt het een film met, uh, met veel grote zeeslagen, bommen en granaten? Uh, ja, ook zeker. De film gaat uh, hopelijk zo'n 22 minuten duren... En 50 minuten daarvan zijn zeeslagen en uh, de chatten, Weet je al, dat wij op de chatten varen, ja, op de Theems varen. zeker. Die ketting ja, ja. Ook de, de dood van de broertjes de wit zitten in de film, ja. uitgebreid in de film. Hoe hebt u voor, voor bijvoorbeeld in beeld brengen van die zeeslagen? Uh, dat, dat is een heel genre in de schilderkunst. Hebt u daar naar gekeken? Ja, heel erg. Oh, al die schilderijen, er zijn een aantal schilderijen... dat echt mijn uh, favorieten zijn, een grote uh, inspiratiebron. En wat ik ook ga doen, een aantal van de schilderijen die wij kennen, weet je, van, van kinds af aan, hmm. zien in het museum of in de geschiedenisboekjes. Ik ga precies die schilderijen nafilmen... Uh, dat zijn uh, twee belangrijke zeeslagen die we allemaal kennen. Maar ook zelfs de begrafenis van Michiel de Ruiter. Die lange stoet op de dam ja, uh, die ja. we allemaal kennen. Ja. Precies dat shot, die, die kadrering gaan we draaien oh, in mooi. de film. Ja. Uh, hoe, hoe ver staat hij op de rails? Is er, een, uh, is er al een Michiel de Ruiter? Een hoofdrolspeler? <laughs> nou, we zijn aan het casten. Een ja. uh, aantal rollen... <laughs> heb ik al wat, wat goede opties gezien. Ja. Een aantal zijn we nog mee bezig, maar dat duurt nog wel eventjes. Maar er is nog geen Michiel. Dus. Er is nog geen Michiel. Wat er wel is, we zijn al begonnen met het bouwen van uh, in computer de schepen. We zijn begonnen met locaties uh, al gekozen. En uh, we zijn al op weg naar de productie. En 23 mei gaan we draaien. Roel René, ik zie er naar uit. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En in de studio nog steeds de Australische singer-songwriter... J.M.I. Faulkner. J.M., um, tomorrow you'll be performing in The Paradiso in, uh, in Amsterdam. Uh, yeah, that's right. I'm excited to be uh, opening the show for Tony Joe White. Tony Joe White, good old Tony Joe White. Is he a hero? Yeah, his, his records were certainly amongst um, many of the blues and folk and soul records... Um, ...that I grew up listening to, absolutely. Yeah, and is that then because your tour... ...you're touring Belgium and the Netherlands at the moment... ...your tour is, uh, is called Back to the Roots... ...is that the kind of roots you mean there? Is that musical roots or...? Musical roots and also getting back to some of those smaller venues... ...that I, I first played when I came to Holland... Uh, to the, yeah, the Nederlands, I should say, for the first time. But you've grown big now. Wow. Well, <laughs> I'd like to think I've, ex you know, gotten a little bit bigger. Okay. But uh, yeah, it's nice to play the smaller venues, as well as the big ones, of course. Hij staat morgen in het voorprogramma van Tony Joe White. En dat uh, was wel een soort van held van hem, vindt hij heel erg fijn. En zijn tour head back to the roots, maar dat is ook terug naar die oude, leuke, kleine zaaltjes hier in Nederland. You're going to sing another song for us. What's that going to be? Yeah, it's another track from my record that came out in May. It's a song called In the Morning Light She Goes. J. My Faulkner. <laughs> She's pulled back in the morning light And I reached for you When you were gone The last trace of warmth crept from the bed A hollow lift where laid your head And I felt so dizzy as I opened my eyes She goes In the morning light She goes yes yeah, she goes Yeah, she goes I drank my weary bones From the bay I looked around For a scary thread That could be strong to give To help me realize That I've been dreaming so long, too so strong That I missed that morning kiss when she's gone And out through the hall to the landing I door And she goes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 Way out into the undertow, gone and she goes in the morning light. She goes, yes, yeah, she goes. J.M.I. Faulkner, morgenavond dus in de Paradisio... samen met Tony Joe White. Een klein berichtje vandaag waar het hart even bij opsprong. Positieve economische cijfers uit Griekenland. Bruno Tersago, correspondent in Athene. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want het nieuws was... de Griekse economie is in het tweede kwartaal gegroeid... ten opzichte van het eerste kwartaal. Althans, dat maakte minister van Financiën Stournares eh, bekend... Economische groei, hoe lang is het geleden dat Griekenland dat heeft meegemaakt? Nou, dat moet toch uh, wel een vijf, zestal jaar geleden zijn ondertussen, ja. Ja, dus heel goed nieuws, of niet? Um, ja, maar je kunt er je wel vragen gaan bijstellen, want uh, overmorgen, op zondagavond beter gezegd, komt de trojka nog een keertje naar Griekenland om te inspecteren of de economische hervormingen, de structurele hervormingen... De trojka, zijn dat zijn door... de, de ministers die moeten gaan kijken of Griekenland het goed doet of ze weer nieuwe steun kunnen krijgen, hè? Ja, dat is ja. een afvaardiging van de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF. IMF ja. En die komen op gezette tijden even langs in Athene om te kijken of het programma dat is vastgelegd in de leenovereenkomst, ja. of dat goed wordt opgevolgd. Dus die het klanten. komt goed uit om nu even goed nieuws te belden, bedoel je? Um, ja, het komt goed uit. Tegelijkertijd zagen we ook dat uh, minister Stournaren zei dat de werkloosheid een beetje was gedaald ja. naar 27,1 procent ja. van de werkende bevolking. Dat is toch nog steeds. Uh, 1.400.000 mensen ongeveer. Ja, 27% natuurlijk. Ja. Dus dat is natuurlijk. Dus dat is waanzinnig veel. En dan, dan moet je je daar toch wel een beetje vragen bij gaan stellen. Van, uh, moeten die cijfers misschien niet in een bredere context worden gezien? Doe het dus. Uh, wel, uh, wat betreft die uh, werklozen. Kun je zeggen van ten eerste. Uh, er zijn een heel aantal mensen. die uh, Griekenland de rug hebben toegekeerd. Jonge mensen. Er is echt een brain drain aan de gang. De laatste. Vier jaar, sinds 2009, zijn er al 150.000 jonge Grieken die hun land hebben verlaten. Uh, jongeren die werk hadden, die een goede job hadden, maar die eigenlijk geen toekomst in het land zagen. Hmm. En dus uh, hun geluk gingen zoeken in Australië, Amerika, Duitsland, Nederland ook. Uh, dus die komen natuurlijk niet meer in die cijfers voor. Nee. Dan heb je nog een tweede groep en dat zijn de, uh, mensen die... Uh, niet meer de moeite doen om zich op te geven als werkzoekende. Want die 27,1 procent, dat zijn mensen die zich hebben ingeschreven als werkzoekende. Hmm. Uh, maar heel veel van die mensen zijn al langer dan een jaar werkloos. En als je langer dan een jaar werkloos bent in Griekenland, dan krijg je geen uitkering meer. En dan ben je ook niet meer verzekerd. Je hebt dus geen sociale zekerheid meer. Hmm. En er zijn een heleboel mensen die gewoon uit ja, desillusie... Uh, het gewoon vertikken om zich nog in te ja. schrijven. Omdat het toch nergens meer toe leidt. Hm. Dus dat is een tweede kanttekening die je daarbij kunt zetten. Ja, nou, en dan zelf... de... ja. Oh, nog eentje. Ik, ik oh, dacht, ja, ja, ik nog dacht een dat je de hoop nou wel volledig te grond. Maar ga door, nog eentje. Ja. ja, er is er nog eentje. Dat is namelijk uh, in het tweede kwartaal... Uh, begint de lente en begint de zomer. Ja. Uh, heel veel mensen beginnen dan te werken in uh, de toeristische sector. En... Dat mag dan wel een lichtpuntje zijn. Die heeft heel erg goed gedraaid de afgelopen zomer. Er okay. zijn heel veel toeristen naar Griekenland gekomen. Uh, dit jaar heeft Griekenland er meer gehad... dan dat er de laatste tien jaar zijn geweest. Hmm. Dus dat klinkt wel positief. Uh, maar het gaat natuurlijk nog steeds om seizoensarbeiders. Mensen ja. die... Ja. Ja, enkel tijdens de zomer werken. Dus dat, kijken dat kan kijk, ook een beetje kijken de Grieken zelf ook uh, met deze toch wat sommige visie... Uh, naar dat lichtpuntje van uh, de minister van Financiën? Of, of putten zij er nog wel een beetje hoop uit? Nee, het, het is ook hier eigenlijk een klein berichtje geweest. En hmm. uh, ja, na zes zeer moeilijke jaren... Uh, is dit niet meteen iets waar ze hoop uit putten. Omdat het, echt, het, het verschil is te klein. Ja. En uh, er zitten heel veel mensen heel erg diep... Uh, dus het is heel erg moeilijk om je daaraan op te trekken, aan dit soort kleine lichtpuntjes. Nee, met, uh, met alle ellende van het dagelijks leven zal dat inderdaad uh, moeilijk gaan. Goed, nou, we hebben het weer even in perspectief gezet, Bruno Tessago, journalist in Athene. Dankjewel. Graag gedaan. En wij gaan meteen door naar een, uh, een andere nijpende kwestie, namelijk de kwestie Moerdijk. Dat wordt bedreigd door uitbreiding van de Rotterdamse haven.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 Goed, nou, uh, vanavond was daar in, uh, in Moerdijk... dat dus met uh, opheffing door meneer Nijpels bedreigd wordt... een bewonersbijeenkomst. Daar is ook verslaggever Joris van de Kerkhof. Joris, goedenavond. Hé hey Chris, goedenavond. Hoe was het daar? Ja, het was een besloten uh, bewonersbijeenkomst... waar de mensen stoom konden afblazen... en voornamelijk vragen konden stellen hmm. aan de burgemeester. En dat deden ze in betrekkelijke rust. Veel mensen vertellen het verhaal. Zeker de mensen die er niet bij waren, overigens... die in Café de Put... Uh, aan de, aan de uh, iets verderop in het dorp... Uh, gewoon met een wekelijkse uh, bierbijeenkomst uh, bezig waren. Die vertelde het verhaal van... nou ja, weet je, dit verhaal horen we al tien jaar... horen we al twintig jaar. Oh ja. oh. De mensen die bij de bijeenkomst zelf waren... die zeiden van, ja, ja... we maken ons wel zorgen over, uh, over de leefbaarheid van ons dorp... maar voornamelijk over de prijs van, uh, van ons huis. Want ja, hmm. een huis gekocht... en toen kwam uh, een chemiepak. Toen kwam Moerdijk slecht in het nieuws... Toen konden we het dan niet verkopen. Nu trekt het een beetje aan. En nu komt dit en verhaal. Krijgt, en dan, en dan, dan krijgen we, we een En dan kunnen we het nog ja. niet verkopen. Ja, ja. Dus dat verhaal hoor je dan wel. Maar... De burgemeester met heel veel woorden en omslag van woorden vertelt van nou ja over vijf weken, zes weken komen we weer bij elkaar en dan gaan we weer naar de, naar de mensen luisteren. En dan zullen we, als de mensen zeggen van we kunnen het dorp best opheffen, dan luisteren we daar ook naar. Gaan we dat gewoon doen. Hmm. Als ze iets anders zeggen, dan luisteren we daar ook naar. Maar in put uh, dachten ze dus, dus het gaat zo'n vaart niet lopen. Wat denk jij? tussen het darten en het biljarten uh, en de bijeenkomst van de -vereniging, ja. Uh, ja, Die mensen zeggen zelf van het, het is al 20, 30 jaar zo aan de hand. Uh, Ik denk wel zelf uh, dat het nu wat concreter is dan, uh, dat, dan, dan, dan zoveel jaren geleden. Maar dat uh, de bulldozers uh, over vijf jaar door Moerdijk rijden om het hele dorp om te leggen. Dat zal zo'n vaart niet lopen. Oké, okay, nou en in ieder geval nog geen opstand dus in uh, Moerdijk. Dankjewel Joris. Neem er nog een in de Um, dan praat ik hier verder met Bert Stulp. Hij is schrijver van de vijfdelige boekenserie Verdwenen Dorpen. Goedenavond, meneer Stulp. Goedenavond. Ja, nou, kennelijk dus weinig emotie nog uh, in, uh, in Moerdijk. Is dat gebruikelijk, dat een dorp zo geruisloos misschien wel verdwijnt... of gaat dat vaak juist wel met emotie gepaard? Het gaat zeker met emoties gepaard. Ik denk dat de meeste mensen nog niet uh, echt beseffen... Uh, dat het ook werkelijk zover kan komen... Uh, het, het loopt dan wat los, het is nog zo vreemd voor ze... dat ze ja, nu, denk ik, nog zeker niet in opstand komen. Als het echt concreet wordt, dan zullen de emoties zeker loskomen. Ja. Laten we heel even luisteren naar een klein fragmentje... uit het Polygoonjournaal uit de jaren zestig... toen namelijk het Groningse dorp Wijwert moest wijken... voor de industrie in Delfzijl. Dit is het Groningse dorpje Wijwert. Het dorp zal binnen een afzienbare tijd van de kaart van Nederland verdwijnen. Vrijwel dagelijks worden er woningen door bulldozers in elkaar geramd. Hier is geen winkel meer, hier is geen café meer, hier is geen manufactuurzaak meer, hier is niks meer. Het is allemaal weg. Ik vind het wel erg voor het dorp dat ze zo'n mooi dorp bijbreken. Dat vind ik wel erg. Ja, de, de, de mensen in Wijwert realiseerden zich misschien ook niet... dat het echt zou gebeuren, maar daar kwamen ze, de boeldozers. Die zijn zeker gekomen, ja. Alleen met Wijwert is het toch uh, beter afgelopen... dan met heel veel andere dorpjes. Uh, dat wist deze mevrouw nog niet. Maar uh, Wijwert is bijna helemaal gesloopt op een gebouwtje of negentien na... Toen was het geld op van, de, van het havenschap. Uh, die kwamen in rode cijfers terecht. Dus ze konden die laatste gebouwen niet meer opkomen. Um, de industrievestiging stokte. En uh, bovendien de mensen bleven in het geweer komen van... Uh, stoppen met het, uh, we willen het niet verder. En, dus het is gestopt en wij het is niet helemaal van de kaart verdwenen. Dus er is nog een stukje waar het, uh... Er zijn nog een stuk of uh, acht, negen gebouwen over. Hmm. Onder aan het schooltje staan er nog enkele huisjes... een paar boerderijen. En wat het leuke van Wijwert is dat uh, er nu weer plannen zijn om dat wat er nog over is van Wijwert... om dat weer uh, te restaureren en om daar een, uh, zoals zelfs een to toeristische attractie van te maken. Sterker Kijk, nog, dat is het al. Nou, U hebt vijf boeken geschreven over verdwenen dorpen. Zijn er zoveel dorpen verdwenen in Nederland? Uh, er zijn heel veel dorpen verdwenen, maar goed, het, uh, dan neem ik ook een hele lange periode. Ah. In principe ga ik uit van uh, alle dorpen die na het jaar duizend zijn verdwenen... En waardoor verdwijnt een dorp zoal? Want industrie hadden we nog niet in het de jaar industrie, 1100. Industrie, dat is echt een vrij nieuw fenomeen, dat klopt. Ja, nou, als we dan uh, de belangrijkste oorzaak nemen... dan is het uh, de overstromingen. Ja, het water. Ik was er al het water, ja. verdronken, heel veel... Uh, oorlogsgeweld. Door alle eeuwen heen is er uh, oorlog geweest. En uh, dat heeft uh, ook ge ge gezorgd dat er heel veel dorpen uh, zijn verdwenen ah. in het oorlogsgeweld. Ja, noemt u dus noemt één of twee dorpen waarvan u zegt... nou, dat zijn nou echt geweldige verhalen om te vertellen. Dorpen die verdwenen zijn dus. Ja, uh, mag er ook een stad bij? Ja, dat mag ook. Ja. Um, er is een uh, stad geweest in, uh, in Zeeland. Het was een hele trots, een hele grote stad in die tijd. Het was de derde stad van Zeeland, Rijmerswaal. En uh, Rijmerswaal die, uh, lag in een gebied dat wel uh, vatbaar was voor overstromingen. Maar achterdijken dijken waren sterk, dus wie doet ons wat? Maar helaas, de dijken werden niet goed onderhouden. En um, er kwamen stormvloeden, vooral de vloed van 1530, de Sint-Felix-vloed. Die uh, heel veel dorpen daar in Zeeland uh, helemaal heeft doen verdwijnen. Die heeft ook Rijmerswaal uh, sterk aangetast. Uh, het waren wel vechters, die mensen. Ja. Ze hebben het weer voor elkaar gekregen... om de dijken vlak om hun stad te verbeteren. En uh, ze dachten, nou, kunnen we weer verder gaan. Maar toen kwam de volgende overstroming. En er kwamen stadsbranden, er kwamen oorlogen. Rampspoed na nou, rampspoed <laughs> is er geweest. Uiteindelijk heeft Rijmerswaal na een honderd jaar lange doodstraf... toch het loodje moeten leggen. Ah. En wat is het laatste dorp voor, voor mogelijk Moerdijk... wat verdwenen is in Nederland? Uh, daar zouden uh, wij het wel eens hoge ogen kunnen gooien. Ah. Want uh, dat is pas, ja, het is vaak een heel proces. En de laatste huizen zijn in de jaren tachtig uh, uh, pas gesloopt. Ah. Dus en is het nu altijd eigenlijk de economie, niet meer natuur, oorlog hebben we ook al een tijdje niet meer. Is het altijd de economie die dit soort dingen veroorzaakt? Ja, nou, er is een, uh, een dorpje geweest dat ook een aantal jaren geleden dreigde te verdwijnen. Um, uh, Gansendijk. Gansendijk in Groningen. Ja, economie. Het was uh, verpaupering, verloedering. Uh, jarenlang geen uh, geld erin gestopt en heel geleidelijk zag je dat dorpje verloederen en ja. op een gegeven moment was het niet meer de moeite waard om het op te knappen, zei men. Ja, maar daar in Gansendijk weet ik ook, zo'n klein Gallisch dorpje, die mensen hebben zich verzet. En volgens mij is het er nog. Is, is dat dan een teken van deze tijd, dat mensen dat meer gaan doen? Dat is duidelijk dat het teken. En in uh, Wijwers zag je daar al een begin mee, mensen hebben zich daar ook verzet... ze hebben onteigeningsprocedures laten voorkomen, het heeft lang geduurd... Maar in Gansendijk was het verzet veel groter. En ik verwacht in Moerdijk dat het verzet ook heel groot is. Ja, ik, ik, had, ik had niet het idee dat ze er in Café de Put al nee, erg klaar voor waren. Nee, maar nogmaals, het is niet con echt concreet. Mensen hmm. denken, ach, het loopt zo'n vader niet. Maar als echte plannen komen en de bulders staan als het ware klaar... dan komen de protesten vanzelf wel. En u denkt, als u zo bekijkt wat er de afgelopen 20, 30 jaar gebeurd is... dat die plannen ook wel gaan komen? Dat men op een gegeven moment besluit dat Moerdijk moet maar weg? Ik denk, die plannen zijn er al, die gaan niet ja. komen, die zijn er al. Ja. Ik denk, maar er is nog niet echt een beslissing genomen, we gaan slopen. Ik denk dat, die, uh, dat het niet doorgezet wordt. Nee? Nee, ik denk dat zowel van het dorp zelf, maar ook van buiten het dorp... Uh, de protesten heel sterk aanzwellen. Het wordt heel duur. Mensen gaan uh, allerlei vertragingstactieken volgen. En uh, ik vermoed dat het uh, uiteindelijk niet doorgaat. Dus eigenlijk verdwijnen er geen dorpen meer nu? De dijken zijn tegenwoordig heel goed. Dus die kans is al heel klein. De economie waarschijnlijk niet. Ik denk dat er nou, nauwelijks meer dorpen verdwijnen. Nee. Dus deel 6 van de serie komt er niet? Nou, die zouden wel kunnen komen. Want in deel 1 tot en met 5 zijn een stuk of 400 verdwenen dorpen beschreven. Inmiddels komen er steeds meer verdwenen dorpen bij... die ik van alle kanten krijg Toe. heb je hier ah. al aan gedacht? heb je daar <laughs> alles van gehoord... en dan ga ik weer doorstuderen... en dan blijken er toch veel meer dorpen nog zijn verdwenen... dan ik aanvankelijk dacht. Oké, okay. de never-ending story van de verdwenen dorpen in Nederland. Heel hartelijk dank, ik sprak met Bert Stulp. Graag gedaan. Dit was ook met het oog op morgen van deze donderdag. Morgen. Is er weer een oog, uiteraard. En dan zit er ook weer een presentator. En dat is dan Thijs van der Brink. Goedenacht. Goedenacht, Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. Een letstes glas in steen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. zij schrijft de meest mooie toneelstukken.